Hallo hey allemaal. Ik ga vandaag uh, bekendmaken wie de winnaar is geworden van de Spanish Dus uh, de ik ben benieuwd, jullie waarschijnlijk ook. Ik ga eens even kijken wat de bootjes zeggen. En dan zien even openen. Even lang. Gefeliciteerd.